Joe met het NOS-journaal. De proef om de terugkeer van zeden en geweldsplegers in de maatschappij beter te laten verlopen, wordt uitgebreid. De proef liep in 17 gemeenten en dat worden er volgens het ministerie van Justitie 50. In de betrokken gemeenten worden burgemeesters drie maanden voor de terugkeer van een ex-gedetineerde geïnformeerd. De gemeenten hebben dan de tijd om hierop te anticiperen. Zo kunnen slachtoffers eerder worden ingelicht en kunnen maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de openbare orde niet wordt verstoord. Als ook de uitgebreide proef succesvol is, wordt het systeem in 2012 landelijk ingevoerd. Het tekort van de overheid valt volgend jaar 5 miljard lager uit dan eerder was berekend en komt nu uit op 23 miljard euro. Dat blijkt uit de macro-economische verkenningen, de voorspellingen van het Centraal Planbureau voor Prinsjesdag, waar RTL Nieuws de hand op heeft weten te leggen. De cijfers zijn inmiddels ook bevestigd. De daling komt onder meer door de 3,2 miljard euro aan bezuinigingen die het huidige kabinet voor volgend jaar heeft vastgesteld. Het aantal werklozen groeit niet verder en komt op ongeveer 425.000. De economie groeit anderhalf procent, dat is iets minder dan gedacht. En de inflatie valt een half procent lager uit en komt volgend jaar op anderhalf procent. Ondanks felle protesten van de vakbonden heeft de Franse Tweede Kamer, de Assemblée Nationale, ingestemd met een verhoging van de pensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar. Het plan van president Sarkozy wordt begin volgende maand voorgelegd aan de Senaat. De bonden hielden een protestactie bij het parlementsgebouw in Parijs waar enkele duizenden mensen aan meededen. Eerder waren er al grotere demonstraties tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. De vakbonden organiseren voor de stemming in de Senaat weer een nationale actie. Die begint volgende week donderdag. Ook na de verhoging heeft Frankrijk nog een van de laagste pensioenleeftijden in Europa. En dan het weer vanuit het noorden stevige buien, morgen wisselend bewolkt. Af en toe nog een bui, maar ook zonnige periode. Het wordt 16 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Je hoort zie je Bye.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 Know the door to my very soul. You're the light. I'm mm -hmm.